Jeroen van Kamp met het NMS -journaal. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt dat het demissionaire kabinet het besluit om F-16 aan Oekraïne te leveren eerst moet overleggen met de Tweede Kamer. Ook heeft hij Kamervragen ingediend. Hij wil weten welke afspraken zijn gemaakt over de inzet van de toestellen. Eerder vandaag zegt Nederland toe F-16 te gaan leveren aan Oekraïne. President Zelensky was speciaal voor de bekendmaking naar Nederland gevlogen, waar hij samen met Rutte een persconferentie hield. Nederland wil nog niet zeggen hoeveel gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne gaan, Denemarken, dat ook F-16 gaat Leveren deed dat wel. Dat land stuurt er 19. Bij motorsportevenementen Inrum in Groningen is een man uit Duitsland om het leven gekomen. Andere Duitsers raakten zwaar gewond. Twee zaten in een motor met zijspan en vlogen uit de bocht. Veel mensen zagen het gebeuren. Het evenement in Inrum is na het ongeluk beëindigd. In Duitsland zijn twee Amerikaanse militairen opgepakt na een dodelijke steekpartij. Op een kermis in een plaats aan de Moezel werd afgelopen nacht een man van 28 neergestoken, vermoedelijk na een ruzie. Volgens ooggetuigen gingen er vier mensen vandoor. De twee Amerikaanse militairen werden snel gepakt. Volgens NAVO-afspraken zijn ze overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Zo'n 100 tot 150 mensen hebben in Amsterdam de moord op Kerwin Duinmeijer herdacht. Vandaag, 40 jaar geleden, werd de Antilliaanse jongen van 15 doodgestoken door een skinhead. Bij de herdenking in het Vondelpark waren ook de moeder, zus en broer van Kerwin. Op de wereldkampioenschappen atletiek in Budapest is de eerste Nederlandse medaille binnen. Meerkampster Anouk Vetter veroverde met moeite brons op de zevenkamp. Emma Oosterwegel eindigde als vijfde, Sophie Dokter werd elfde. Het weer. Komende nacht kan op sommige plaatsen een misbank ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen wordt het opnieuw een zonnige dag. Smiddags ontstaan er hier en daar wat stapelwolken. Maar het blijft droog. Het wordt maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1555. Mijn naam is Berno Oveugel en uw gast hier voor de komende twee uur in dit muziekprogramma. We gaan beginnen met een nieuwe artiest. Eens even kijken, ze heet Irina Gravolva. Komt uit de Oekraïne en zij uh, heeft twee singles doorgestuurd. De eerste single heet Autumn... Daarna een nieuw album van Paul Brennan. Het is ook een nieuw artiest eigenlijk voor dit programma. En dat heet de Irish Revolution. En het gaat inderdaad ook over de Ira. Daar zitten zelfs een, uh, tracks bij die zo genoemd zijn. Um, dit album is tot mij gekomen via het label. We hebben nog maar heel weinig labels. Het ARC ARC Music Label uit Engeland. Het World and Folk Label. Um, dan een mak op. Oh, de Peaceful Guitar. Eens even kijken, we hebben nog twee Nederlanders. Ja, ja, die komen naar Paul Afgrinos, de Griek, met zijn album Healing. En dan, dan Ronald van Durzen, met een Z, van Durzen met een Z. Die komt uh, nog even langs uh, met uh, piano en synthesizer. En Karani met haar album Sense of Time. Hartstikke leuk, de Nederlanders achter elkaar en um, we gaan daar ook naar luisteren. Dan de Rheingans Sisters. Ik hoop dat dat wat is en als dat niks is, dan uh, ik geloof dat het heftige video-muziek is, dan veder ik dat gelijk weer weg. Zo doen we dat hier in Peaceful Radio Show. En we hebben nog een website, peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. Peaceful Radio, please visit my website at wwwmeta mindfulness -music.